20 graden betekent officieel dus een warme dag in ons land, net zoals 25 graden een zomerse dag is en 30 graden een tropische dag. Het zou wel een stuk vroeger in het jaar zijn dan gemiddeld. Normaal gesproken is de eerste warme dag in april. Dan nou, nog wat weer van nu: wolken en zon, een graad of 11, Vanavond wel flink wat regen. Morgen opnieuw nat, maar af en toe ook de zon. Dankjewel, dankjewel verkeer door Flitsmeister. Er is file op de A16 Breda Rotterdam tussen Zonsel en de Dijkbrug, 5 kilometer plus 23 minuten. En er zijn twee flitsers. Niet te hard gaan, het je redt op de A4 van Leiden naar Amsterdam bij Beteringbrug bij 20,9. En de A15 staan ze ook maar Ede bij Leersum. Hectometerpaaltjes 85,9. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Edwin Noorlander. Met zometeen de snelste stijger van deze week. Die is van Kevin en Bentham, maar eerst de grootste zakker. Acht plekken omlaag gaat Roxy Dekker deze week. Hier is Loser. De top 40. 27. Ik weet dat je het niet...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 de top veertig. Q music 26 I had a dream I was standing on a star and I how beautiful Ik heb dat René aan het werk is als vrachtwagenchauffeur. Succes daar onderweg, René. Pien is ook onderweg. Ze zit in de auto terug naar huis van een weekendje weg. Zaterdagmiddag al terug. Nou, Ik ben benieuwd waar je naartoe bent gegaan. En Tim die luistert gezellig mee vanuit de Achterhoek naar de trek van Afrojack. En MLB Black dus ze hebben hun dertiende week in de pocket. In My World pakte vorige week de nummer 25 in de top 40. En deze week doen ze het één plekje lager op nummer 26. En van een zakker gaan we naar een stijger. De snelste stijger van deze week. Vervreemd van Kevin en Bente maakte vorige week nog een voorzichtig debuut in de top 40. Op nummer 37. Maar deze week hebben ze de vaart goed te pakken. Ze gaan maar liefst 12 plekken omhoog.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 Ben jij die van mij? Dat is wat ik me soms afvraag Als ik zo te zo verblijf Want ik ben me soms ondankbaar Dat weet ik van mezelf Of ben jij gewoon vervanger?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 dat geldt nu voor die SUV. Misschien was dit wel allemaal het testen. Kan niks hebben, even echt Ik ben me soms ondamper, Dat weet ik van mezelf. Of ben jij gewoon vervangen? nog over van mij. Gaf me ziel en zaligheid met in mijn hoofd ik word rijk. Ik had jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij ja, dat dit is nu voor even en ook zo weer Ik ja. Kon alleen maar groter worden, ik heb nog bij echte vrienden, weet niet waar de rest is. Ik ja. kan wel zeggen, alle roem kan nog gestolen worden. Maar ik weet, ik ga het missen als het weg is. Ja. Ben jij even vreemd nu voor mij? En was je hier zo al die tijd, maar toch zo eenzaam met mij? Ja. Ik ben aan het werk, word geleverd tijd. Maar als ik even aan je denk, voel ik de leegte in mij. Ja.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 Van Nederland. School 40. New Music. 24. Start it as well. Sleekjes op, Miles Away gaat van nummer 22 naar 24 in de Nederlandse top 40 van deze week. Eén plek hoger, in de lijst staat Golden van Huntrix voor de 29 ste week alweer. Dat is al super knap, maar vanaf deze week... wordt Golden van Huntrix ook nog eens bij de 40 grootste top 40 hits ooit. Ja, van alle liedjes die ooit een hit zijn geworden in Nederland... is er maar een handjevol zo succesvol als deze track van Huntrix. Echt bizar. En dan is het succes voorlopig nog niet uitgewerkt als ik het zo zie. Golden zakt wel iets... Maar alsnog staat hij gewoon op nummer 23. was Van 23 naar 22 gaat Somjeu deze week in het 40 bij Q-Music. You're the dark before the dawn. De hoogste nieuwe van deze week. Op dit moment zitten we met de hele wereld te kijken naar wat er allemaal gebeurt in Milaan bij de Olympische Winterspelen. Nou, hier bij Q houden we natuurlijk ook op de hoogte van alles wat daar gebeurt. Je hoort het Vieren als eerste als onze Nederlandse topsporters een medaille winnen. Maar een paar weken geleden was er een ander groot sportspectakel bezig: de Super Bowl in Amerika. Dat is een grote American voetbalwedstrijd. Maar voor veel mensen gaat het niet eens om die wedstrijd zelf, maar om de pauze. Dat is er altijd een groot optreden van een beroemde artiest. En mocht je dat nog nooit gezien hebben, ja, dan wordt echt alles uit de kast getrokken. Honderden Kilo's, vuurwerk en decor, waar je u tegen zegt. Het is echt een gigantische show. En dit jaar was de eer aan Bad Bunny om dat optreden te doen. Hij is in Amerika al jarenlang een van de allergrootste artiesten. Hier in Nederland had hij ook echt al honderdduizenden fans. Maar zijn is een grote doorbraak. Die moest nog komen. Maar dat is deze week dan eindelijk zover. Want door zijn optreden bij de Super Bowl wordt zijn muziek echt meer dan ooit gestreamd en gedraaid op de radio. En dan vooral deze ene track, DTMF. Het is een Spaansalige rapsong waarin Bad Bunny een ode brengt aan een oude Liefde. Hij zou het liefst terug uh, willen naar haar, maar dat kan niet. En zoals we wel weten van de Spaanse zomerhits, je hoeft de taal niet te verstaan om er gewoon van te genieten. En dat wordt dus nu volop gedaan in Nederland. Met als gevolg dat Bad Bunny nu zijn allereerste solo hit scoort in het top 40. De hoogste nieuwe op 21. Dit is TMF. De Nederlandse top 40.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 Llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Escarceva, Oscar, Tarnelli, Big J tocando bota. Hoy la calle la dejamos ta. Y sería carro que yo me toque el güiro. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita peri con mi kilo. Yo estoy en perro tranquilo. Pero debí tirar más foto de cuando. Debido al tema beso y abrazo la PC que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Tantos días de ti ya se terminó Ya se terminó ey Het is de allereerste hit voor Bad Bunny in de Nederlandse Top 40. De hoogste nieuwe deze week op nummer 21. Je de DTMF. En zometeen deze van Damiano David. Tyler en Now Bargers. De komende weken is het hebben bij Ben. Met 25 gig en 200 minuten voor maar 59 per maand. Of combineer het met een iPhone 16. Kijk op Ben.nl. Ben. Little Mini. Ben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 is er Speel mee op postcodeloterij.nl 18PLUS speelbewust. Goedemiddag, het is 1 minuut voor half 5. Het Q verkeer door Flitsmeister. Acht files nu. De meeste vertragingen zijn onder de 10 minuutjes. Dus eentje, net een paar minuten langer. En dat komt door een kapotte auto op de A 27. Breedag hoor komt tussen Werk en Dam met het industrietrein Avelingen. 12 minuutjes wordt daar gemeld. Flitsers zijn er ook oppassen als je rijdt de A4 van Amsterdam naar Leiden bij Hoofddoor bij 15.2. En de A12 Maar Ede bij Maarsbergen. Daar een controle bij 81.5. Edwin Noorlander. Met de 40-allergrootste van het land. Welkom bij de top 40 met zometeen Harry Styles na Damiano Davies, Tyler en Nal Rogers. De top 40-20. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with you. De helft van de Top 40 van deze week. Op nummer 20 Damiana, David, Tyler en Now Rogers. You're the Talk to Me. De top 40. En een plekje hoger is voor Harry Styles. Op 6 maart is het zover, dan komt zijn nieuwe album uit. Kiss All The Time, Disco Occasionally. Dat is over twee weken, maar sommige fans die hebben het album deze week al helemaal gehoord. Want Harry organiseert deze week allemaal speciale luisterparties over heel de wereld. In steden als Sydney, Londen, Parijs en gisteravond was het zover in Amsterdam. En iemand die daarbij was is Marije. We hebben haar eventjes opgebeld voor een kleine review. Want klinkt het album van Harry een beetje goed? Het was echt te gek. Sowieso, je moest je telefoon inleveren. Dus uh, ik heb ook niks <laughs> kunnen opnemen of zo. Het was echt super exclusief.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 I'm so Red Sun stijgt al voor de derde week op rij drie plekken. En deze week gaat hij van 21 naar 18. En dit was de tweede keer dat je Zerwa Larsen voorbij hoorde komen in de top 40. Maar nog niet de laatste keer, want Lush Live voor je straks ook nog. Ontzettend knap, ze staat gewoon drie keer in de lijst. En somber die dacht, dat kan ik ook. Want ook hij krijgt het voor elkaar om deze week drie keer in de lijst te staan. En als stijgt zijn hit Homewrecker ook nog eens met tien plekken. Vorige week op 27 en deze week op 17. Wat, was Wat was Jij was de laatste snoes in m'n bakje. FaceTime, anywhere anytime. This is jouw song. Wat Ik hoor je, ik zie je niet schatje. Wat was Jij was de laatste snoes in m'n bakje. Je hoeft niet te bellen nu hoe het is. Je hoeft niet te bellen nu hoe het gaat. Dingen gaan altijd als hoe ze moeten. Nu ben ik eindstand weer op straat. Zeg hol je diep nog. Zet m'n hart voor op restock. Cortex go the fuck you. Blok mij, jij bent niet eens mijn tijd meer. Strapchat herinner ik, herinner het me weer aan hoofdpijn Wij kunnen nooit meer kloos zijn, voor mij ben je meer dan dood nu Hoe kan je van afstand mooi zijn, van dichtbij lijken op duivel Verkleed in een halo setje, hardkoud lijkt waterflesje Ik laat hem leeg sinds toen hij laat, vraag mijn mams niet meer hoe het gaat Ik beweeg zelfs anders op straat nu, geef ik geen antwoord meer als jij vraagt Ik gevoel meer wanneer jij belt, waarom slaap je niet, het is laat We zijn beiden nu niet onszelf meer, ik was simpel, weg jouw slaap. Jij was simpel, weg mijn baas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 Kulas, en waar was je? De top 40. Een letje opgeschoven, de goede richting ook. Want vorige week stond hij nog op nummer 17... en deze week dus op nummer 16 in de enige echte. Het is de top 40 van zaterdag 21 februari 2026. Het laatste weekend van de Olympische Winterspelen. En wat doen we het ongelooflijk goed als Nederland? Nederlandse topsporters die hengelen de ene naar de andere medaille binnen. Inmiddels staat de teller op 18 medailles, waaronder 8 gouden plakken. Ongelooflijk. Mocht er vandaag nog eentje bij komen, dan betekent dat een nieuw record voor Nederland... Ja, zo mooi hoe iedereen natuurlijk meeleeft met de Olympische Spelen. De Verenigde Staten doen het ook hartstikke goed. Zij hebben al 30 medailles in de pocket. Komt mede door de vrouwen uit het kunstschaatsteam. En dat komt dan misschien wel weer door Taylor Swift. Want zij heeft het Olympisch kunstschaatsteam namelijk aangekondigd. Het is een promovideo waarin de drie schaatsers te zien zijn. Supermooi. En op de achtergrond hoor je dan Taylor Swift die kort iets vertelt over de drie vrouwen. En ondertussen speelt het nummer Open Light supermooi en slim gedaan. En met succes, want de Amerikaanse vrouwelijke kunstschaatsers... die hebben inmiddels drie gouden medailles binnengehaald. In het top 40 heeft Opalite zelf nog geen podiumplek gepakt, maar deze week komt ze wel weer wat dichterbij. Taylor Swift stijgt deze week naar nummer 15 in het top 40 bij Q Music. in het half Cue Q-Music, medaille-alarm. Ja, Danny, er valt wat te vieren. Nou, er valt wat te vieren, Edwin. Ik zou zeggen, ga eens even staan voor de man met de mat, Jorrit Bergsma. Wat er net is gebeurd, dat is echt niet te beschrijven. Hij heeft de Massastart gewonnen. Laten we even luisteren. 100 meter nog, Jorrit Bergsma wordt Olympisch <laughs> kampioen op de Massastart. Geweldig. Een gedroomde finale. En hij wint... Afgetekend. Dit is meer dan een jongensdroom. Ja, en dit is tegen alle verwachtingen in. Helemaal aan het begin van die rit reed hij al weg zoals je dat doet. Had hij een enorme voorsprong. En hij pakt de dus goud. Ja, dit had niemand verwacht. Dit is echt werkelijk maar fantastisch. Mooi, gouden plakker dus weer bij voor Team NL Danny. Dankjewel tot zo weer voor het laatste nieuws. Zeker. Gaan wij door met de top 40. De 40 grootste hits van Nederland. Maus Smit hoort er ook nog steeds bij. Op 14 staat Stage.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 from waiting. 2 op 14. 1 tot 40. Zometeen Danny met het nieuws van 5 uur. Ja, dat gaat uiteraard over wat er net is gebeurd. Ook al heb je niks met sport, dit is echt schitterend. Jorrit Bergsma heeft net goud gewonnen op de massa-start. En ook Fleming en Meteor hoor je zometeen als de tot 40 verder gaat. Met niet nodig.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 Dat is het geluid van Windfarm Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten?